Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Tooner in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Ingrid Heinsius De Blijdschapper. Ja. Nu volgt een programma voor zwaartillenden die dringend behoefte hebben aan lichtgewicht. Wij presenteren u De Blijdschapper, die in Rommeldam vele lichtpuntjes verspreidde bij zijn streven naar een vreugdevolle samenleving. Pas maar op. Ja, ja. Een dag in het voorjaar, nog niet lang geleden... begaf Joost zich naar buiten om bloemen te plukken. Een lenteruiker vrolijkte de kamer zo op. Aprilletje zoet geeft soms een witte hoed. Dag, heer Olivier. Geheel verflenst met uw welnemen. Zeer betreurenswaardig. Dat is het. In de stad was het ook niets gedaan. Iedereen klaagt en moppert... Want de wereld is vol onrust en ellende. Het zijn boze tijden, Joost. Het spijt me dat te horen. Ja. Het eten is ook aangebrand, als u mij toestaat. Hm? Ik kan er de rechte schik niet in vinden, heer Olivier. En daardoor is het mij ontgaan. Hm. Ik begrijp het niet. Van de vakbond hoef ik nog geen salaris in te leveren voor de extra vrije middag die ik heb gekregen, met uw goedvinden. Hm? Er zit iets onnatuurlijks in. Misschien komt het van het weer. ...met zulke donkere dagen waart de zwarte zwatterneel rond... ...wanneer ik zo vrij mag zijn. Begin je nu weer met bijgelovige praatjes over de zwarte zwatterneel? Daarvan ben ik niet gediend, Joost. Je kunt beter thee gaan zetten en een andere maaltijd klaarmaken... ...dan de stemming bederven met, met, met spoken. Zeer wel, heer Olivier. Maar, wanneer u mij toestaat, ik moet altijd aan dat oude lied denken... De wind is in de bomen, de regen op het struweel. Nu zal hij graag komen. De zwarte zwadderneel. Onzin. Dat de overheid de broekriem aanhaalt, is toch geen reden om niet gelukkig te zijn? Dat soort bakerversjes dient alleen maar om een excuus voor landigheid te hebben. Oh, het is terug. Maar waarom is iedereen zo ontevreden? Dat zou ik als heer wel eens willen weten. Hé, hey, meneertje. Heb je soms zorgen? Dan kan ik je afhelpen, hoor. En de prijs zal je meevallen. Zorgen? Nee, die heb ik niet zozeer. Maar dat is het hem juist. Wanneer men geen zorgen heeft, moet men blij zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo is het maar net. Ja. Maar daar is wel wat aan te doen, meneertje. Oh. Ik heb hier een ruime sortering boekwerken... over positief denken en andere magische wetenschappen. Men kan het lot naar zijn hand zetten. Net iets voor jou. Nou, daar zit iets in. Het moet mogelijk zijn om in deze maatschappij wat geluk te brengen. Hebt u soms een werkje dat duidelijk uiteenzet hoe dat gedaan moet worden? Natuurlijk. Iets is dus eenvoudiger. Hier heb ik de bekende Spiritus Pluribus... Een gerenommeerde handleiding die begrijpelijk is voor leken. Oh. Eén gulden 50, meneertje. En ik garandeer de uitwerking. Niet goed, geld terug. Gelukkig ermee. Ik zal een nieuwe kippenbaard moeten bereiden. Met een smakelijke vulling. Maar ik kan er de rechte schik toch niet in vinden. Oh, oh heer Olivier. Ik, ik wil graag een kruidje van je hebben. Het kruidje zevendood. dood. Wat zegt u? Het kruidje zevendood. dood. Uh, een kleine wolsklauw, als ik het goed heb gelezen... in de handleiding die ik daarnet kocht. Uh, ook een kippenhart en enige gestaard veren... zou ik kunnen gebruiken. Ik weet dat ik het eten daarnet... een weinig heb laten aanbranden. Ja. Maar dat zal me niet weer gebeuren... En ik wil de kip liever persoonlijk braden, wanneer ik zo vrij mag zijn. Trouwens, ik gebruik altijd tijm en dat dille, als u mij toestaat. Wolfsklauw lijkt mij zeer afkeurenswaardig. Zo, dan zal ik het zelf wel uitzoeken. Oh, gelukkig dat Joost net met kip bezig is. Kippenhartje, staartveren, kleine wolfsklauw. Later op de avond klaarde de lucht wat op En een vale maan scheen door de verwaaide regenwolken Tom Poes, die de hele dag in huis had gezeten Besloot een eindje te gaan wandelen En met dat plan sloeg hij een verlaten landweg in Die langs het oude kerkhof voerde Tot zijn verbazing zag hij dat daar iemand rondliep Maar dat is heer olie. Wat doet die hier op deze tijd van de dag? Om acht uur heeft Joost het eten altijd klaar. Kijk, je zie het doet. Kijk, alles Hé Olly, wat doet u? Ik zoek kruiden. Heel gewoon. Waarom laat je me zo schrikken, jonge vriend? Weet je wel dat het zoiets gevaarlijk is? Vooral op zo'n kerkhof. Waar allerlei onbekende gevaren kunnen te Als je begrijpt wat ik bedoel. Bovendien is het eigenlijk geheim wat ik doe. Dat staat in het boek en daar houd ik bij. aan. Ik begrijp het niet. Waarom kruipt u hier in het donker rond? Het is modderig en nat en bovendien heeft Joost thuis het eten klaarstaan. Eten? Ja. Ach, wat er zijn belangrijke dingen waar men als heer aan moet denken. Jij hebt natuurlijk niet gemerkt dat de bakens verzet worden en dat niemand gelukkig is... Maar iemand van mijn stand voelt dat heel fijn aan en ziet zijn plicht, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik begrijp het niet. Als men iedereen gelukkig wil maken, gaat en... men toch niet in een oud kerkhof graven? Ik zal het je uitleggen. Ja. In een antiek boek heb ik gelezen hoe men krachten kan oproepen. Krachten die geluk brengen, bedoel ik. En daarvoor heb ik een kruidje nodig dat hier met volle baan groeit. Prettig is het niet, maar voor het geluk van mijn medeschepselen heb ik alles over. Hm. Het lijkt me niks hoor. Bijgeloof en zwarte kunsten, die zijn altijd gevaarlijk. Heer Bommel trok enige veren en een kippenhart uit zijn binnenzak... en begon die met een paardenhaar aan elkaar te binden. Je kunt dit rustig aan mij overlaten. Wat ik hier doe is trouwens geheim. Oh. Ik moet dit samen met het kruidje dat ik gevonden heb op een zeer geheime plaats verstoppen. Hm. Nou ga ik maar. Ja. Hoe u hier geluk vandaan wilt halen weet ik niet. Het lijkt me moeilijk. Dat komt omdat je nog niet rijp genoeg bent. Oh. Dit is iets dat een ervaren heer in stilte moet verrichten omdat niemand mag weten waar ik dit magische kippenhart ga verbergen. Hm. Dat staat in de Spiritus Ribus en daar houd ik me aan. Laat mij maar alleen met mijn mooie werk. Een droevige avond, jonge heer. Het weder is betreurenswaardig... en de maaltijd is voor de tweede keer verpieterd... doordat heer Olivier niet op tijd is verschenen. Heer Bommel is op het kerkhof. Ik maak mij ongerust. Ja. Heer Olivier gedroeg zich heel vreemd met uw welnemen. Hij maakte aanmerkingen op mijn gevulde kip, die hij opgediend wilde hebben met staartveren en onsmakelijk ingewand, wanneer ik mij goed uitdruk. Um, het gaat om iets anders. Heer Bommel is bezig met zwarte kunsten. Oeh. En hij wil krachten oproepen of zo. Maar goed is het niet. Uit zoiets komt altijd narigheid. Heer Ollie had zijn magische spullen, na lang zoeken, ergens op het kerkhof verborgen. En nu stond hij bij het vervallen hek een spreuk op te zeggen die hij uit het oude boek geleerd had. Schaduw en padden, iot en sazel, iot en sazel. Ja, hm. nou, dat was het zo ongeveer. Ah. Oh. Het valt toch niet mee voor een heer die heel in het verborgen het geluk van zijn medeschepsels op het oog heeft. Wat zou er nu gebeuren? Wat een weer. Huh? Wat een weer. Maar ach, het komt van de winderigheid en de overvloed. Kan ik u soms ergens mee helpen? Uh, uh, mijn naam is Bobbel uh, en u bent... Uh... Cornelis Zwadder. Uw dienaar, oh, ik, ik hoorde u roepen. Kan ik u misschien helpen? Oh, oh, oh het is niets. Ik, ik riep alleen maar even Iot en Sazel aan. Dat staat in het boek Spiritusbus, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom schrok ik even. Ik, ik dacht dat u een geest was of zoiets. Uh, het is alles maar slecht weer. Het hm? slechte weer is binnen in ons. Wij zijn winderig en aangeslagen door de welvaart... En overal waar wij gaan, begint het zachtjes te regenen. Dat is de les die wij moeten leren. Oeh, zorg het. Dat is nu net waar ik iets tegen wil te doen. Tegen die regen in ons, bedoel ik. Ik wilde een zonnetje brengen en daarom riep ik, als u begrijpt wat ik bedoel... Een, een heel mooie bedoeling. Na regen komt zonneschijn. Dat moeten we niet vergeten. Ah, Het is mooi om een geestverwant te ontmoeten. Iemand die net als ik een beetje geluk wil brengen in deze sombere tijden waarin alleen maar aan stoffelijk welzijn gedacht wordt. Ah, dat vind ik dan nou ook. Ah. Dit is de heer Zwadder. Ik, ik trof hem op de weg en hij heeft geen onderdak voor de nacht in dit slechte weer. Uh, wil jij een hete grok klaarmaken en een kruik in het logeerbed leggen? Tot uw dienst, heer Olivier. Ja. Maar mag ik u erop attent maken dat het al laat is? Mijn dagtaak is toch al zwaar genoeg. En wie werkt er in deze periode van arbeidstijd verkorting nog in de nacht met uw welnemen? Nou ja... Als u het wenst. Zie daar een slachtoffer van de nood der tijden. De winderigheid is uw knecht in het hoofd geslagen... en daardoor kent hij geen arbeidsvreugde meer. Hmm. Hmm. Maar het is heel moeilijk voor een werkgever. Ik heb hem niet eens een salarisvermindering gegeven... voor een extra vrije middag. Maar geen lachje kan eraf. Kijk... Hier ligt nu een mooie taak voor ons om deze ongelukkige blijdschap te brengen. Oh, het is mooi om een geestverwant te ontmoeten. <lacht> het maakt warm van binnen. En dat is nou net wat ik nodig heb. Er sta als heer overal alleen voor. Het zou prettig zijn om Joost gelukkig te maken. Mij ook. Iedereen bedoel ik. Iedereen gelukkig. Nu is iedereen zuur. Als u als begrijpt wat ik bedoel. Een heel mooie ja. wens. Ik, ik wil daar graag aan meewerken. Te meer omdat ik het middel tot verlichting ken. Oh ja? Nou, dat is toevallig. Ik ben door storm en ontheim naar het kerkhof gegaan. Om goede krachten op te roepen. Maar er kwam niemand terug. Ik stond er alleen totdat u langs kwam. Wat is dat voor middel? Het is heel eenvoudig. Hm? Om gelukkig te kunnen worden moet men eerst de wegen der smart bevangen. Oh, oh. De hovardij en de... Winderigheid moet worden uitgebannen. Begrijpt u wel? Nu, nee. nee. daarvoor ken ik het middel dat ik door vasten en door meditatie gevonden heb. Oh, ik ben blij dat u me helpt. Nu kan ik rustig gaan slapen. Hm. Gedurende de nacht stak er een storm op. Zware wolken trokken langs het zwerk en verduisterden het maanlicht, terwijl hevige regenbuien op de torens van Bommelstein neergutsten. Het zal ongeveer twee uur geweest zijn toen een orkaanvlaag over het oude slot gierde, die het venster van heer Ollie's slaapkamer openblies. Daardoor bevond de rustende heer zich plotseling te midden der woedende elementen. O, wat is dat? zodat dat het de geesten zijn die ik opgeroepen heb? O op het kerkhof bedoel ik? Ach, misschien had ik het niet moeten doen. Vooral niet omdat de heer Zwader de zaak in handen heeft. Ach, wat? Het is al niet maar een beetje storm. Het raam is opengebaard, heel gewoon. Ik zal het dicht De bewoner worstelde tegen de binnengerende stormwind toen hij werd getroffen door een schilderij. Oh. ...dat door de wind van de muur gerukt werd. En alles werd zwart om hem heen. De bediende Joost had een kamer in de westelijke toren van Bommelstein. Daar trachtte hij in slaap te geraken. Maar iedereen die ooit in zo'n toren gelogeerd heeft... ...zal begrijpen dat dit niet meeviel. Met omwalde ogen staarde hij in de donkere nacht. Totdat... Ja, Daar gebeurt iets... Heer Olivier is door de storm getroffen, als men mij toestaat. Alsof ik overdag al niet genoeg te doen heb. De bediende aarzelde een ogenblikje. Maar toen kreeg zijn plichtsgevoel de overhand. En terwijl hij zijn kamerjas aanschoot, snelde hij de trappen af. Helaas, het koord van het kledingstuk wikkelde zich om zijn been, zodat hij... Kijk nu toch eens aan. Hoe zwaar wordt ontevredenheid bestraft. Men moet door wolken van leed voordat men de verlichting kan bereiken. En dan te bedenken dat dit toch maar het begin is. Maar ach, het is een mooie gedachte om mee te kunnen werken aan het geluk van deze beklagenswaardige. Zelfs nu mijn plicht me weer in het woede der elementen voert. Ook in de goede stad Rommeldam joeg de storm klagend kille regen door de straten. Een slechte nacht, sluf. Zegt u dat wel, commissaris? Echt weer voor een kraakje. Het is maar goed dat u opdracht hebt gegeven om de banken een beetje in de gaten te houden. Dat schrikt het gespuis af. Help! Politie! Houd die diep Nachtwakerdompers van de Rommeldamse bank. Houd de diep Wat is er aan de hand? Welke dieven? Oh, oh. Ze, ze zijn in de zijstraat verdwenen. Oh, ja, ik betrapte ze, toen ze bij de kluis zaten. De, ik heb er flinke tikken tik gegeven. Ja, maar, eh, ja. Maar niet hard genoeg, vrees ik. Oh, oh, ze gingen vandoor met de zak vol gouden vloerijding. Oh. Ja, ja, het enige wat ze achterlieten waren, hoe hè? Twee inbrekers in de Rommeldamse bank. Schijnt dat op, snuf? Twee inbrekers. En ze hebben hun een achtergelaten. Hoe zagen ze eruit, dompers? Nou, ja. Eh... Uh, er waren twee zwaargebaan te schurken. En eh... Uh, nou ja, het was een vreselijk gevecht natuurlijk. Maar u weet ik, zal een mannetje. En eh... Uh, Zo, jongen, jongen, jongen. Nou ja, ze hebben een paar plekend dingen gehad. Zie je dat erbij, Snuff? Want eh... Uh, ja, dat kan de aanwijzing geven, hè? Ja... Mann, oh, man, oh, man. Zo is het. Die lummels zullen we gauw genoeg te pakken hebben. Gewoon een paar lui met builen en zonder hoeden. Geef die hoofddekkingen maar hier. Dan gaan we meteen aan de slag. Sepp... Ze komen me bekend voor, maar ik zou zo gauw niet weten van wie ze zijn. Wat gaan we nu doen, chef? Ja. Geen idee. Het is een onmogelijke zaak, Snuf. Als we geen verdere aanwijzingen krijgen, kunnen we lang zoeken. Wie daar? Wat moet dat? Cornelis Zwadder is de naam. Misschien kan ik de heren helpen. Ook. Oh. Het is moeilijk om een medeschepsel aan de gerechtigheid over te leveren, maar ik werk aan het geluk van een paar ontredderden en dat geeft mij kracht. Ik kan u de aanwijzing geven die u zoekt. De volgende morgen zat heer Bommel in verzakte houding aan zijn ontbijttafel. Hij voelde zich lang niet lekker, want het schilderij dat hij op het hoofd had gekregen had een lelijke buil achtergelaten. En bovendien werd hij geteisterd door verkoudheid. U hebt te lang in de regen gelegen ja. en de wind sloeg door het open venster precies op uw hoofd, ja. met uw welnemen. Oh, het is heel vreselijk. Het duurde heel lang voordat je kwam. Ik viel van de trap, als u me toestaat. Het was niet zo erg, want. Ik ben het maar. Ja. Een blauw oog en een gekwetste wang. Dat is alles. Maar toch is dit een zware dienst, als ik mij zo mag uitdrukken, hier Olivier. Dag en nacht ben ik in touw. En onze logier is verdwenen zonder een tip achter te laten. Zouden we hier goed zijn, commissaris? Ik vind het maar een rare tip die die vent ons gaf. Bommel heeft toch geld genoeg? Hij hoeft geen kraakjes te plegen, zou ik denken. We zullen het gauw genoeg weten. Bommel is een vreemde vogel en ik heb hem al lang in de gaten. Goedemorgen. Kunnen we de heer Bommel even spreken? En uh, hebt u zich gestoten of gevochten soms? Het was een zware val van de trap met uw welnemen. Mm -hmm. Oh, gezondheid. U hebt daar een lelijke buil, meneer Bommel. Zeker ook gevallen... Uh, nee, het was een uh, klap. Oh. Uh, uh, van een schilderij bedoel ik. Het, het woei zo hard vandaag. Als u begrijpt, ik bedoel. <laughs> ja, ja, Die waaiende schilderijen zijn een plaag. <laughs> Vooral in het donker. Uh, waar was u toen dat gebeurde? In, in mijn slaapkamer, natuurlijk. Huh? Huh? Huh? U bent flink verkouden. Ja. Uh, hebt u dat ook in uw slaapkamer opgelopen? Of uh, bent u nog uit geweest gisteravond? Ah, uit geweest. Nee, alleen... Uh... <skrik> ah, alleen even uit krijgen. <svies> ik bedoel, eindje wandelen. Oh. Ik bedoel ik. Ah. <hcheen> Een eindje wandelen in de wind <skrik> ah. en de groeizame regen. <laughs> ja, ja, heel verfrissend. <skrik> Genoeg met die onzin! Huh? Waar is de zak met goudstukken die jullie vannacht uit de bank hebben gehaald? Jij en je medeplichtige bediende, hè? Huh? Maak je brandkast maar eens open. En praatjes kan je beter sparen. Ik hou niet van jokkenbrokken. Heer Olly wilde natuurlijk protesteren. Maar de verkoudheid belemmerde zijn denkvermogen. En het geheim van het kerkhof lag hem zwaar op de maag. Hij maakte dan ook vol bittere gevoelens zijn kluis open. En trok er een goed gevulde geldzak uit. Hier. Die heb ik hier altijd. Gewoon voor lopende hm. Juist. Heel handig, dat geld. Kijk even of een van die hoeden hem past, snuf, dan weten we genoeg. Oh. Hopla, deze heeft zo ongeveer zijn maat. Ik heb hem er nooit mee zien lopen, maar dat zegt natuurlijk niet. Zo is het. En nu zijn medeplichtige. Als dat slappe hoedje zijn huisknecht past, zijn we hier klaar. <laughs> Toen Tom Poes die morgen in de buurt van Bommelstein kwam, zag hij daar een politieauto voor de ingang staan. Ongerust verhaaste hij zijn pas. En op het moment dat hij het oude slot bereikte, kwam er een vreemde groep de stoep treden af. Waar gaat u naartoe, heer Olly? Wat? Ja, doorlopen! Je stoort de politie in de uitoefening van haar taak. Hm? Zet die zak met goudstukken maar in de kofferbak, snuf. Maar wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Bommel is eindelijk door de mand gevallen. Ik had hem al lang in de gaten, maar na de bankoverval heb ik hem op goede gronden gearresteerd. Opzij, ventje. Wat een onzin. Wat heeft de heer Olly met een bankoverval te maken? En wat is dat voor een hoed die hij op heeft? Die liet hij achter op de plek van het misdrijf. Er zit trouwens een mooie buil onder. Nee, de zaak is rond. Maar dat is de hoed van Bill Super? Oh, de heer Olly zit weer eens in de moeilijkheden. Gisteravond deed hij al zo vreemd op het oude kerkhof. Ik zal eerst moeten weten wat er aan de hand is voordat ik hem kan helpen. Maar hoe? Ze hebben Joost ook meegenomen en nu is er niemand die mij iets kan vertellen. Nee. Er is veel ellende op de wereld. Onrecht en verbittering gaan hand in hand. Het, het is moeilijk om daar lering uit te trekken. De zwarte zwadderneel. Noem hem niet zo. ...is een bijnaam uit mijn jeugd... ...die mij veel verdriet bezorgt. Ah, vroeger meende ik er goed aan te doen... ...om berouw en verslagenheid te verspreiden. Ik dacht dat ik zodoende een einde aan de winderigheid kon maken. Maar ik heb ingezien... ...dat de aarde tot een tranendal werd. En ik heb mij bekeerd ...voordat het te laat was. Zo, en wat doe je nu dan? Nu breng ik vrede en geluk... Ik ben een blijdschapper geworden, want ik heb het middel gevonden om van dit ondermaans een vreugdeoord te maken. Hoe breng je vreugde en geluk? Er is niet veel van te merken, want zo'n leuke boel is het hier niet. Het is een moeilijke taak om een blijdschapper te zijn. Overal in deze streken is nog steeds te veel van het goede. En dat geeft winderigheid en hovardij. Maar ik ken het middel om tevredenheid te verspreiden als men mij een weinig tijd geeft. Dan moet je heer Olly helpen. Die schijnt lelijk in de moeilijkheden te zitten. Dat is een zwaar geval. Jaren van voorspoed en ledergang hebben de heer Bommel vatbaar gemaakt voor verzuring en knorrigheid. Nou. Om van zijn luie bediende maar niet te spreken. Maar u kunt gerust zijn. Ik ben al bezig met mijn behandeling. Dan mag je wel opschieten. Heer Olly is door de politie gearresteerd. Dat hoort bij de behandeling. Luister goed. De heer Bonnel is gearresteerd omdat hij geen AVB had. Ga naar de politie en vertel dat je hem op het kerkhof hebt gezien op het moment dat de bankoverval plaatsvond. Men zal hem vrij moeten laten en let dan eens op hoe verheugd de ongelukkige zal wezen. Eindelijk zal hij dan weer echte blijdschap kennen. Goed, ik ga naar de politie. Overal waar ik ga begint het zachtjes te regenen. Maar om mij heen blijft het droog. Ach, het is te straf voor mijn hoofdvaardij in jonge jaren. Maar nu, nu ik een blijdschapper ben... voel ik het als een onrechtvaardigheid... waarover ik mag protesteren. Met deze gedachten naderde de heer Zwadder... een opeenstapeling van stenen... die daar sinds vele eeuwen op de heuvel lag. En hij bleef bedremmeld staan. Wat kom je doen? Klagen zeker? Je denkt zeker dat je er al bent, hè? Ik heb mijn best gedaan om wat vreugde in het winderige hart van Bommel te brengen. En daarom komt het me voor dat ik een bijna zon op mijn levenspad verdiend heb. Ha! Ah, ah, ha! Ah, ah, ha! Wat? Heb je Bommel nou alweer uit zijn ellende gehaald? Denk je dat het al genoeg is? Een verkoudheid en een arrestatie? Durf je daarvoor een arme oude man te storen? Jij moet nog veel leren, Fladderneel. Je begint pas... En voordat je geluk kunt brengen, moet je eerst de welstand verder opvoeren. Ik zal je mijn zwarte koffertje geven, en dan moet je toch maar eens opnieuw proberen. Want dit is broddelwerk! Hier, pak aan! Welvaart! Meer welvaart voordat we over blijdschap kunnen spreken. Onthoud dat goed. Ik zie dat niet. Zoiets vreselijks is toch niet nodig om een vreugde te brengen? Ik weet zeker dat Bommel nu reeds een gelukkig iemand is. Door mijn eenvoudige methode. Ach, wat zal hij blij zijn wanneer hij weer een eer hersteld is en de vrijheid krijgt. Maar ik, ik moet verder gaan in regen en ontij als straf voor mijn hoofdartij. Uh, ik heb hier Olly gisteravond op het kerkhof ontmoet. Dat moet ongeveer de tijd geweest zijn van de bankoverval. Maar het was geheim wat hij daar ja. deed en daarom kon hij het niet aan u vertellen. Hmm. Jammer. Ik was er al bang voor, want dat geld was niet van de bank. Dit is heel jammer. De zaken liggen rond. En of het jouw vertrouwen kan, dat weet ik niet. Dit kan vriendjeswerk zijn. Hmm. Ik zal die bommel in de gaten laten houden, als je dat maar nou weet. Hmm. Haal bommel uit zijn cel en zijn bediende. Ja. Oh. Het schijnt dat er een vergissing begaan is. De jonge poes hier heeft een alibi voor je en en dat geld. Nou ja, het is jammer. Heel jammer. Laat het niet weer gebeuren. Hm? Je, je kunt gaan. Gaan? Uh, bedoelt u dat, dat die arrestatie een vergissing was? Dat bedoel ik, ja. Ja. Natuurlijk was het een vergissing. Die arrestatie was een schande. Zoiets laat een heer zich niet ongestraft aandoen. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Ik zal een aanklacht indienen en ik eis genoegdoening. Al zal de onderste steen bovenkomen. Joost was met een taxi teruggegaan naar Bommelstein... omdat hij de zak met geld naar huis moest brengen. Maar heer Bommel ging liever lopen... om zijn bittere gevoelens wat te laten verwaaien. Een eenvoudig iemand als Joost... Is blij met een dode mus, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar voor een heer is het heel vreselijk wat er gebeurd is, jonge vriend. Mm -hmm. Hoe kan men zeggen dat alles goed gaat, wanneer de politie zomaar de meest oppassende burgers kan oppakken? Ah, ja. Geen wonder dat er alle regen ontevredenheid heerst. Zag, het was een vergissing en dat kan iedereen overkomen. Oh, kijk, die uh, heer met die paraplu was mijn gast. Hij kent het geheim van het geluk brengen, zegt hij. Maar tot dusver heb ik daar niet veel van gemerkt. Geen wonder, dat is de zwarte zwatterneel. Maar vriend, altijd het verleden. Maar mijn inzicht is veranderd. Tans ben ik een blijdschapper die geluk en vreugde wil verspreiden. Luister niet naar dit ventje en kom mee. Ik zal u bewijzen hoe oprecht mijn pogingen zijn. Nou, tot nu toe heb ik niet veel van dat gelukkig maken kunnen merken. Men heeft mij onschuldig in de gevangenis gegooid. En daar kan ik als heer volstrekt niet tegen. Ik ben zeer ontstemd. U hebt de les niet goed begrepen. U bent ontevreden omdat u niet weet hoe goed u het hebt. En wanneer men u dat tracht duidelijk te maken door u een kleine ontbering aan te doen, geraakt u verzuurd. Dat is hoogmoed. Dit is een toppunt. Ach... Ik ben slechts een nederig en pasbeginnend blijdschapper die nog veel moet leren. Thans gaan we het anders aanpakken. U en ik. Wij gaan geven. Ruim en gul. Uit de goedheid van ons hart. Oeh ja. Hm. Ja, dan zal iedereen wel blij worden, denk ik. Dat dacht u verkeerd. Hm? Men wil altijd meer. Daarom blijft men ontevreden. Oh. Wij gaan het anders doen. Meer geven. En dan laten voelen hoe voos meer is. Ik kom u even mededelen dat er een ondernemersstaking dreigt, burgemeester. Wat zeg je me daar door Een ondernemersstaking? Deze groep is bij de meeste loonrondes vergeten. Ja, yes, ja. Bedankt voor de waarschuwing. Men wil meer hebben, dat is te begrijpen. Maar men vat niet dat het gevoelige spel van afslanken en fuseren ja, zo licht uit de balans raakt. Natuurlijk kunnen we wel wat geld bijdrukken. Maar waar blijven we dan? Uh, goedemorgen, begreste. Wat w komt u doen? Ik hoorde dat er een staking dreigt. Ik begrijp uw zorgen. Maar ik meen er een oplossing voor gevonden te hebben. Dat is tenslotte mijn vak. Ik, ik ben een blijdschapper. Een wat? Uh, meneer Zwadder is een uh, blijdschapper. Ik kom vreugde verspreiden. Voor oorlog mij uit eigen middelen iets in het gemeentefonds te storten. Ik weet dat de kas leeg is. De heer Zwadder begon voor de ogen van de verbaasde omstanders stapels bankbiljetten... uit het inwendige van zijn koffertje daar. Zo, zo, Die hij zorgvuldig om zich heen opstapelde. Nou, nou. Hij werkte met groot overleg... zodat hij na enige tijd... de burgemeester geheel met banknoten had omgeven. Tot zover. Nou, ja. Voor het ogenblik heb ik mijn werk als blijdschapper gedaan. Dat hebt u zeker. Dit is een leuke investeringssubsidie van de ondernemers... Ik zie daar wel een metroenlijntje in zitten. Weet u zeker dat het echt is? Het is echt niet nagemaakt. Geen foze nieuw druk. Alles eigen middelen, inclusief omzetbelasting. En als u meer wilt hebben, kunt u mij bereiken op slot Bommelstein, waar ik voorlopig verblijf. Oh, juist. Ja. Goedemiddag. Ik begrijp het niet helemaal. Hoe kon al dat geld in dat kleine koffertje. Dat is een geheimpje. Het is een speciaal blijdschappenvalies, met een diep innerlijk en een eenvoudig uiterlijk, tegen de opgeblazenheid. Ik ben een stille weldoener. Hmm, ik vertrouw die zwadderneel niet, Joost. Een weldoener die onbekend wenst te blijven, heeft zojuist een ondergrondse aan onze stad geschonken. Kijk eens aan, met uw welnemen, dat moet het gebaar van de heer Neel zijn. En zo iemand kan men toch wel vertrouwen, als u mij toestaat. Toen de markies de kantekleer zijn ontbijt had gedutterd, wierp hij een blik in het ochtendblad. Erde zeste van excentrieke weldoener. Vrij geld verkrijgbaar voor iedereen die meent het te kunnen gebruiken te Bevragen op slot Bommelstein. Dit is stuitend. Dit platte gebaar maakt een einde aan de diepere zin van het bezit. Maar nu is de parvenu-bommel toch te ver gegaan in zijn zucht naar publiciteit. Ik zal onmiddellijk stappen ondernemen om de bezittende klasse te beschermen tegen het oprukken van het gauw. De handen moeten ineen worden geslagen. Maar eerst zal ik mij ter plaatse op de hoogte stellen. Ondanks het vroege uur was het reeds druk op de weg. Het krantenbericht prikkelde de belangstelling. Allerlei groepjes repten zich voort naar het oude slot. En er hing een sfeer van blijde verwachting in de lucht. Fidolk! Hier haast ik mij tussen het gemeen naar de smakeloze steenklomp waar men geld uitdeelt. Dat gaat niet. Men zou licht kunnen denken dat ook ik daar met oneerbare bedoelingen op afga. Ik trek mij een weinig terug. Gratis geld ontvangen is de wensdroom van de kleine man. Ah, dit is het einde van onze cultuur. En natuurlijk is het deze... ...bommelweer die er de hand in heeft. We hadden hem reeds lang geleden... ...uit onze kringen moeten verwijderen. Ach, marquise. Parbleu. Voor uw optreden heb ik geen woorden. Ik ben geheel sprakeloos. Ik treed niet op. Ik loop maar een beetje. Het is die gelduitdeling die me dwars zit... ...als u begrijpt wat ik bedoel. Dat geld wordt weggegeven door de heer Zwadder... ...die onbekend wenst te blijven... Hij gaat iedereen rijk maken, zegt hij. Hij is een blijdschapper die geluk en vreugde verspreidt. Het is stuitend. Geld uitdelen. Welke weerzinwekkende geste. Het is mijn geste niet. Het is geld van de heer Zwalder. En hij is een hoogstaand iemand. Het is mij om het even. Dit is geen café puur. Het geld is vals. Of u in met inflatoire politiek. Pardon. In beide gevallen zal ik er door mijn relaties een stokje voor laten steken. Poen, poen, poen, poen. poen. Deze geldt een zijn de ander moet niet maar best zeggen, poen, poen, poen, poen, poen. ...zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo de koop is. Maar geld doet wonderen voor alles. het een hoop is. Ja, ja, poen. Poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Het Jan Hagel keert terug van... ...bobbelstein. Zo te horen heeft men zich verrekt. Maar kijk nu toch eens hoe blij deze eenvoudige lieten zijn... Het is toch mooi om iedereen gelukkig te maken? Wat is daarop tegen? Gelukkig? Tja, dat soort geluk duurt niet lang, mijn waarde. Met gemakkelijk verkeren geld kan men hoogstens een... een bommel worden. En gij weet het beste wat dat bedoelt. Au revoir. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. In de goede stad Rommeldam heerste een nerveuze stemming. Overal kon men drukke figuren zien die zich gespannen van de bank naar de beurs haasten, terwijl anderen de winkels bestormden om inkopen te doen. De ambtenaar eerste klasse Dorknopel repte zich met een tas vol papieren naar het stadhuis. De ijverige beambte was zo door zorgelijke gedachten in beslag genomen, dat hij zonder de nodige voorzichtigheid een hoek ronde en in botsing kwam met Tom Poes. Oh, oh sorry, de... Hebt u zich pijn gedaan? Mijn papieren. Mijn bril. Ik zal u helpen. Gelukkig waait het niet. Uw spullen zijn alleen een beetje smerig geworden. Hebt u haast? Haast? Er is geen tijd te verliezen. Ik kom net van de bank. Er is veel te veel geld in omloop. Er moet onmiddellijk worden ingegrepen. De prijs van een broodje halfom is er iets verdubbeld. Dat is vervelend. Hoe komt dat? Het zou me te ver voeren om u dan precies uit te leggen. Maar de gevoelige balans van het monetair beleid dreigt verstoord te raken. Laat u dat genoeg zijn. Hmm. Ik weet niet wat dat betekent, maar het is de schuld van de zwarte zwadernil. Dat is duidelijk. Het is prachtig werk om iedereen gelukkig te maken. De gehele dag heb ik bankbiljetten aan belangstellenden uitgereikt... En zoveel blije gezichten heb ik zelden gezien. Ja. Als ik mezelf niet in de hand houd, zou ik hovaardig kunnen worden. Oh, het is mooi om, om een weinig vreugde te verspreiden. Dat dacht ik ook, meneer Zwatter. Maar dat soort geluk duurt niet lang, zegt de marquise. Dat ziet u aan mij, als u begrijpt wat hij bedoelt. Ik, ik volg u niet, hm? maar dat zal de uitputting zijn. Als u het goed vindt, ga ik me ter ontspanning wat vertreden, na de gedane arbeid. Er zullen straks nog wel meer hulpbehoevenden komen. Ja. Hé, hey. Tom Bush aan het raam. Uh. Wat is er, jonge vriend? Waarom kom je niet door de vroeger Ik wil de zwarte zwadderneel liever niet ontmoeten. Er is iets dat ik vlug moet weten, nu die even weg is. Ik begrijp niet wat iedereen tegen de heer Zwadder heeft. Nee. Hij doet toch mooi werk met zijn geld. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Maar mijn geld staat op de bank en hij heeft het in dit zwarte koffertje. Dat is veel gemakkelijker. Betaalt hij alles uit dit kleine ding? Het is een mirakel wat er allemaal in dat verlies zit. Stapels en stapels. Een kabelvol. vol. En dat geeft hij allemaal weg. Maar de markies vond het niet prettig... omdat iedereen op die manier een bommel kan worden. Begrijp jij wat hij bedoelt? Um, Zo'n beetje. Maar deze zaak deugt niet, want zoiets is onmogelijk. En daarom vertrouw ik die zwadder niet. Even als zijn geld. We moeten iets doen. Dat is duidelijk. Ik vertrouw het geld niet dat men op Steen uitreikt, sprak de marquise de kantekleer. Hij had de ambtenaar eerste klasse doorknoper op het stadhuis opgezocht en overhandigde hem een aantal bankbiljetten. Ik heb er wat van laten halen, door een knecht uiteraard. Ik wens te weten of het echt is, amice. Misschien kunt ge me inlichten. Het lijkt echt... Papiersoort, watermerk, knummering en druk, alles zoals voorgeschreven is in de betreffende paragrafen van de wet op het muntwezen. Maar toch, ik weet het niet. Ik wil de proef op de som nemen. Misschien zit er een kneep in. Ik heb dat vaker gezien in mijn praktijk. Gaat uw gang. Doe mee wat u wilt. Ik wens dit papier niet te behouden. Mijn dopgoed is reeds enige tijd uit de mode. En nu er toch een proef met dat omstreden geld gaan nemen, kan ik net zo goed het nuttige met het aangename verenigen. Vooral omdat de prijzen met het uur omhoog lopen. Hier heb ik een heel vlug hoedje. Jong en sportief, echt iets voor u. Een verstandige aankoop met het oog op de stijgende prijzen. Daar gaat het me juist om. Hier zijn mijn contanten. Overeenkomstig uw prijskaartje. Dank u. Het geld dat uit dit koffertje komt kan niet goed zijn. Misschien vergis ik me, maar het is gemakkelijk om een proef te nemen. Um... Niet, niet, niet, doen. Ja. niet in de open haard gooien, dat mag niet. Dat is het eigendom van mijn gast. Dat... Wat heb je gedaan? Wat moet ik nu aan de heer Swadder zeggen? Het was zo'n keurig valiesje. Het had iets heel bijzonders en hij was er erg op gesteld. Dit is lelijk van je jonge vriend, tegenover zo'n beltoener. Wat betekent nu zo'n koffertje? Voor een weldoener is dat niet duur, want geld betekent immers niets voor hem. Wanneer alles in orde is, zal hij er niet boos om zijn, denk ik. En als het niet in orde is, dan zullen we het nu merken. Dat is dus in orde. Wacht eens even. Wat hebt u me daar in de vingers gedrukt? Wat is dit? Een goocheltruc soms. Het geld is opeens verdwenen, in de lucht opgelost. Weg! Jammer. De koop gaat dus niet door. Nee, uiteraard. Net als ik vreesde, er zit een kneep in dit betaalmiddel. Uh, hier is uw hoed terug. Nou, het is het. Ik zal me wel weer met mijn dop behelpen. Misschien is die ook wel gepaster voor een ambtenaar eerste klasse. Dat zware werk heeft mij goed gedaan. Ik voel mij minder gedrukt dan gewoonlijk, en het begint waar rempel niet eens te regenen waar ik loop. Wie vreugde verspreidt, zal vreugde ontvangen. Ach, ik moet oppassen dat ik niet opgeblazen word, want dan kom ik voor de val. Maar dit is haast te mooi om waar te zijn. Waar kan ik dat nou geladen hebben? U bent de comestibele handelaar Grootgut, is het niet? Wat schort eraan, goede vriend, kan ik u soms helpen? Helpen, mijn geld is er eens verdwenen. Spoorloos. De hele omzet van een dag. Ik kan het nergens meer vinden. Dat is heel verdrietig, maar ik kan u helpen. Het is mijn taak om iedereen blij te maken. En daarom deel ik graag wat van mijn overvloed uit. Hij stak de hand in zijn binnenzak om enige bankbiljetten aan het daglicht te brengen. Tot zijn schrik was de zak echter ledig. En ook toen hij zijn jasje had uitgetrokken om koortsachtig de voering na te zoeken, vond hij niets dan wat stofpluisjes. Mijn geld, u doet u geen moeite. Waar kan ik dat nou toch geladen hebben? Het is aardig van u dat u mij wilt bijstaan, maar het heeft geen zin. Altijd is het de middenstand die getroffen wordt. Het geld was al bezig te ontwaarden, maar dat men het plotseling laat verdwijnen, dat schrijft aan hemel. vreselijks aan de hand. Het begint ook alweer te regenen. Ach, is de straf voor mijn hoofddij. Wat kan er gebeurd zijn? Hier, Bommel, waar is mijn zwarte koffertje? Ja, dat uh, is het er nu juist. Er is iets vervelends mee. Ik bedoel... Uh... De jonge vriend heeft het een beetje verbrand. Ah. Net voordat ik in kon grijpen. Ik, ik kan er niets aan doen, bedoel ik. Het is heel naar. Vooral omdat ik weet hoe u aan dat verliesje gehecht was. Maar ik ken mijn plicht en ik ben graag bereid... een nieuwe koffer voor u te kopen. Een nieuwe koffer? Het is onmogelijk, want het was een heel bijzonder exemplaar. Het kan niet vervangen worden. Ah. Ik had het niet achter mogen laten. Dit is het gevolg van mijn lichtzinnigheid. Wee mij. Wee mij. Wee. Toen het geld dat de heer Zwadder zo gul had uitgereikt... ...plotseling verdween... ...ontstonden er natuurlijk overal onlusten. Maar de vrijgevige man vond dat minder belangrijk dan zijn eigen zorg. Overspannen draafde hij door de neerslag en de duisternis over de heide. Totdat hij tenslotte de steenstapelwoning van Hokus bereikte. Wat moet dat? Overwachtbezoekers zelden welkom, meneertje. Ja, ja, maar er is iets ergs gebeurd. Iets heel ergs. Het, het, het zwarte koffertje dat u mij hebt gegeven is verdwenen. Het is opgebrand omdat ik het even uit het oog verloren had. Verbrand? ...dan zijn het geld in de overvloed veel te vlug weg. We hadden de hele stad moeten overspoelen met schijnwelvaart. Dat zou leerzaam geweest zijn. En dit is alleen maar gesnipper. Ah, ik arme oude man wordt wel gestraft met zo'n medewerker. Komt allemaal van mijn lichthartigheid. Ah, als ik nog maar één kans kon krijgen. Dit is al de tweede kans die je verknold hebt. Maar goed... Ik ben teerhartig en ik zal je er nog één geven. En als je het weer verbrottelt, moet je even in de regen blijven lopen, net als voorheen. Kom morgen terug met het krieken van de dageraad. Die avond was heer Bommel op bezoek gegaan bij zijn buurvrouw. Hij had behoefte aan een gesprek, want er waren vele gedachten die hem bezighielden en waar hij alleen niet uitkwam. Een heer staat overal zo alleen voor en, en dat geeft zorgen, hoor. Jij ziet overal wat op, je bent zo ja. knap. Ach, soms weet ik wel eens iets... maar die geschiedenis met dat geld van Zwattig begrijp ik toch niet helemaal. Men zegt dat alles verdwenen is. Ja. Het is heel vreemd. Ik ben blij dat ik dat rare geld niet had. Ja. En, en het is verdwenen op het moment dat Tom Poes het koffertje op het vuur gooide... Zou er een samenhang bestaan, vraag ik mij af. Ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van, want ik heb alleen maar een pensioentje. Maar jij weet alles, Olly. Oh, zou het? Hmm. Ja, Dat zou best kunnen. Want nu ik er nog eens over nadenk, begrijp ik het gelukkig maken door de heer Zwaller toch niet zo goed. Hoe meer geld er kwam, hoe minder het waard werd, bedoel ik. En daardoor werd iedereen ongelukkig. In plaats van gelukkig. Het was reeds laat in de avond toen heer Bommel pijnzend huiswaarts keerde. Er, er klopt iets niet met dat gelukkig maken. Hoe meer ik erover nadenk, hoe minder ik die blijdschappers snap. Hij brengt alleen maar ellende. En soms vraag ik mij af of de heer Zwadder iets te maken heeft met de kippenveren die ik in het geheim op het kerkhof begraven heb. Zou het geen zuivere koffie zijn? Huh? Wee mij. Oh, het is alles de straf voor mijn frivoliteit. Oh, oh, daar wilde ik het juist over hebben, heer Swadder. Hoe zit het met dat gelukkig maken? Tot dusver is daar niet veel van te merken. Na diep beraad vraag ik mezelf af of uw koffie wel zuiver is. Kunt u dat nu zeggen? U hebt toch met eigen ogen gezien dat ik mijn geld aan de behoeftigen heb uitgedeeld? Al die blijde gezichten, al die vreugde. Het was toch mooi. Hm? Dat geld, dat was niet echt. Het verdween toen uw koffertje verdween. Zoiets neem ik hoog op. Het deugt niet. Zo verspreidt men ellende in plaats van vreugde. U begrijpt het niet. Na vasten en meditatie heb ik ontdekt hoe geluk ontstaat. En daar ga ik van uit. Helaas... Door de zwakte van mijn vlees schiet ik altijd weer tekort. Maar dat zal anders worden. Hoe ontstaat geluk dan wel? Dat is niet zo eenvoudig. Kijk, pas in het ongeluk merkt men hoe gelukkig men daarvoor was. Want terwijl men het is, weet men niet dat men het is. De kunst is dus om iedereen ongelukkig te maken. Dat geeft een helder inzicht in het wezen van het geluk... Volgt u mij? Onzin. Wat, wat heb je aan dat inzicht als je ongelukkig blijft? Daar word je alleen maar nog akeliger van, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begin het trouwens koud te krijgen. En dat brengt mij op een heel diepe gedachte. Als ik het koud heb, voel ik me vervelend. Maar als ik dan naar huis ga en bij de warme haard ga zitten, voel ik me weer gelukkig. Een heel diepe gedachte. Ja. Als men iemand iets afneemt en men geeft het hem later terug... dan maakt men hem blij. Ja, ja, ja, ja, heel diep. Een, een nieuwe zienswijze die ik zal laten bezinken... zodat ik hem morgen voor kan leggen aan de bevoegde geestelen. Hmm. Goed. Uh, maar nu heb ik trek in een warme rok. Kom maar mee. Uh, de logeerkamer staat nog klaar. De volgende morgen stak Cornelis Wadder reeds bij het gloren van de dageraad zijn paraplu op en haastte zich naar de plaats waar de akelige grijzaard woonde. Maar toen de zon boven de kim kwam, was hij alweer op weg naar de bewoonde wereld, met in zijn hand een doosje dat hij had gekregen. De heer Pas gelooft niet zozeer in afnemen en teruggeven. Eerst geven en dan terugnemen is beter, zei hij. Dat geeft inzicht in het geluk, het geluk dat men had, en dan weet men dus wat het ware geluk was. Als men een pil uit die doosje neemt, wordt men zoals men zou willen zijn, zei de heer Pas. Dat, dat lijkt erg vreugdevol, maar toch... Hm. Zou er geen addertje onder het gras schuilen? Ik aarzel, de woorden van de heer Bommel hebben mij onzeker gemaakt. Kijk... Daarbij die kastanje valt een buitje. Dat moet de zwarte zwadernil zijn. Zolang die hier rondzwerft, volgt het ene ongeluk op het andere. Ik moet hem in de gaten houden. Um, wat heb je daar nu weer? Altijd die achterdocht. Maar, hm? maar... U treft het. Dit is een doosje met heilzame pillen. Als u er een van neemt, kunt u worden zoals u zou te willen zijn. Dat is het ware geluk. Stel u zich eens voor. U kunt groot en sterk worden, alleen maar door zo'n pilletje te slikken. En omdat ik een blijdschapper ben, die vreugde wil verspreiden, krijgt u er een van me. Helemaal voor niets. Hmm. Ik geloof je niet. Als die pillen werkelijk zo'n uitwerking hebben, zou je er zelf alleen nemen. Ik wil wedden dat je graag van die regen af wilt. De, daar had ik nog niet aan gedacht. Hmm? Die regen, ja, altijd die regen. En dat terwijl ik eigenlijk verkneutering zou willen brengen. Als ik zelf nu zo'n zegenrijke pil neem. Ja, waarom niet? Neem zo'n ding en word zoals je zou willen zijn. Ja. Als je me tenminste niet voor de gek hebt gehouden. Het, het leidt weliswaar tot opgeblazenheid en aanmatiging. Maar aan de andere kant... Ach, mijn rampspoed heeft lang genoeg geduurd. Ja. Ook voor mij moet er een weinig vreugde zijn weggelegd. Hij begon met bevende vingers het doosje te openen. En Tom Poes keek aandachtig toe. Ze merkte geen van beiden dat er achter hen een toeschouwer het hoofd nieuwsgierig door het gebladerte stak. Het was heer Bommel die zijn ochtendwandeling even staakte. Witterigheid. Maar, ach, ik mag toch ook wel eens enig geluk proeven. Daar kan toch geen kwaad in steken. Hoffelijk. Ik voel mij geheel opgevleurd. Hoe schoon is het leven? En het regent niet meer. Het schijnt te werken. Hoe kwam je aan die dingen? Van Hokespas, die magister in de zwarte kunsten. Ja, je weet wel. Aha, nu ben ik hem te slim af geweest. Zonder getopt ben ik van mijn ongemak af. Nu kan ik mij overal vertonen. Bemind en gevierd kan ik mijn grote gaven aanwenden om een zonneschijn te brengen. Ah, juist. Geef mij nu die pillen maar. Waar is dat doosje? Die pillen? Oh, daar gaan die zijn weg geloof ik. Ik heb ze ergens laten vallen. Maar wat geeft het. Voor mij hebben ze hun dienst gedaan. En nu zijn ze niet belangrijk meer. Als ze weg zijn kunnen ze in verkeerde handen raken. De werking de, de, de, de van deze dingen is wonderbaarlijk. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Maar Tom Poes gunt mij en anderen dit kleine genoegen niet. De jonge vriend ziet de dingen altijd van de zure kant. Ik neem zo'n pil. Oh. Er voer een vreemde trilling door zijn leden. Spierbundels deden zijn borstkasten bij. En een vreemde lichtheid steeg hem naar het hoofd. Dat tuinwerk valt niet meer, hè, Marquis? Je kunt beter couponnetjes knippen dan die struikjes, Adis. Maar ik weet het, de kleine adel heeft het moeilijk vandaag de dag. Waarom maak je van je museum geen huis voor alle vandaag? Dan zou je gedekt zijn wanneer de revolutie komt. Wat betekent dat? Bag dit is ongehoord. Bedreigingen van uw soort? Neem ik niet. Pak u weg, mijn soort. Mijn soort heeft het voor het zeggen. Oh, Jouw soort is uit de tijd. Hij oh, staat bij oh, tegen. zeggen. toen! Oh, Serviteur. Witte werd deze provocateur van het gazon. Voordat ik mijn handen naar een maak. haast u de aanblik van deze incroyable is... De uw serviteur. Hier ja. gaat de ene Wat? Wat? en daar gaat de andere. Ik wist dat er geweldige kracht in mij sluimerde. Ze wilde er alleen nooit helemaal uitkomen. Oh die pillen zijn werkelijk erg deze krachtig. Men moet dat soort van tijd tot tijd zo. U hebt die pillen weggenomen. Ja. U bent u zelf niet. U bent alleen maar zoals u zou willen zijn. Oh, maar is daar iets op tegen? Ja. Dat zou iedereen wel willen. Trouwens, die pillen zijn voor algemeen gebruikt en niet alleen voor zwaderen of voor jou. Ik had het recht om er eentje in te slikken, jonge vriend. En je ziet het, het beste in mijn kop naar voren. Het is het beste niet, dat denkt u alleen maar. Nee, die dingen zijn door Hokus gemaakt en ze ja. brengen op. Ongeluk, Dat zult u zien. Ja, er wordt in het algemeen veel te lelijk over pillen gedacht. Maar ze doen een wereld van goed. Dat heb je kunnen zien. En verder ben ik niet gediend van je brutale praatjes. Naar jou heb ik lang genoeg geluisterd. Van nu af aan kan ik mijn eigen boontjes wel doppen. Daar kan niets goeds uitkomen. Iemand is zoals die is en niet zoals hij denkt dat hij is. Hm. Die pillen zijn een gevaarlijk vergif. En ik weet zeker dat ze ongeluk zullen brengen in plaats van geluk. Wat is die zwarte aneel toch voor een figuur? Waar is die op uit? Het wordt tijd dat ik dat te weten kom, want de toestand van die Olly is niet zo best. Aha, oh, oh. dat zie ik nu, Jack. Is er soms geen werk, hoort. Er hangt spinrag in de hal, terwijl jij je hier onreden houdt met mijn port, mijn havanna en met mijn ochtendklap. Dat geluid moet uit zijn, begrippen? Deze toon bevalt mij slecht als u mij toestaat. Oh. Het werk hier is alleen te verdragen wanneer er een gepaste ontspanning tegenover staat. Oh. Want het huis is te groot en de betaling is niet ruim, wanneer ik mij zo mag Zo, wil jij meer geld hebben? Wel, geld speelt geen rol en alles is te koop. Ik koop je, Joost. Hier zijn duizend florijnen voor een dag werk. Maar nu verder ook geen praatjes en geen lijntrekkerij. Als de drommel aan de gang. Begrepen? Alles is te komp? Ach, het, het staat me tegen de borst, maar de verleiding is groot. Is er een bommelstein aan de hand? Open ramen, stofwolken, zeepsop op het bordes, vloerkleedjes aan de waslijn. Wat heeft Joost? Zo ken ik hem niet. Zou die ook een pil van heer Olly gekregen hebben en is dit zoals die zou willen zijn? Och... Wat is er aan de hand, Joost? Uh, ben je aan de schoonmaak bezig? Uh, stuur me niet, heer. Ik moet werken met u welnemen. Maar waarom zo hard? Voel je wel goed? Uh, leid de knecht niet af. Ik betaal hem om te werken. Niet uh, om te kletsen. Hebt u Joost een pil gegeven? Oh, oh, omzin. Ik zal wel wijzer wezen. Die pillen zijn alleen maar aan een heer besteed. Het is beter voor zo'n eenvoudig iemand wanneer die is zoals ik hem hebben wil. En niet zoals hij zelf zou willen zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Tom Poes greep een tak en stak die snel tussen de driftig voortstappende voeten van de heer Olly. Ow! Oh! Ja, het spijt me, maar dit moet even gebeuren. Ik moet die pillen hebben, ziet u? U hebt ze vast bij u. Uh... Juist! Ja, in uw jaszak. Uh, ik neem ze even mee. Dit, dit gaat te ver, dit kan bij een heer niet aan doen. Hoe lang die pillen werken, weet ik niet, maar het lijkt me beter wanneer u er niet steeds mee rondloopt. Tom Poes! Ja. Ik wil je nooit meer zien. Hoor je me? Nooit meer. Zo, weg met die pillen. Het riool in. Oh, die pillen doen wonderen. Oh, zelfs die val heeft me geen kwaad gedaan. Oh. En nu voel ik me eigenlijk in staat om een nieuwe wending aan mijn leven te geven. Zonder de invloed van die jonge vriend, die helemaal geen vriend was. Altijd begrepen, ik bedoel. door. Reeds lang voelde ik het aandrang, maar steeds zat mijn oude ik bezig weg. Mevrouw, zal ik zeggen, ik doe u de eer aan. Nou ja, zoiets. Huh? Je is op bezoek bij mevrouw Doddel? Het zijn de goedheid en de liefde die ik bezig ben uit te dragen. De rijkdommen van mijn hart wil ik voor de wereld openleggen... ...zodat het welbehagen zich als een schitterend gekleurde olievlek over de duistere golven zal verspreiden. Eh, ik, ik wil niet storen, maar het is mijn plicht als heer om u te waarschuwen, mevrouw. Oh, gunst, wat eng. Olly, neem ja? een stoel, dan krijg je ook een kopje Nee, dank u, ik blijf liever staan. Oh. Uh, het gaat om uw bezoeker, heer. Luister niet naar het gezemel van deze oude deur, niet. Er zijn zwarte plekken in zijn verleden die ik met een enkel gebaar in al hun foosheid open kan leggen. Ik vergeef u deze woorden, broeder. Ik weet zeker dat u er straks spijt van zult hebben. Oh, nee, ik spijt. Men kan niet ongestraft op de stoel van een heer gaan zitten, als u begrijpt ja, wat ochi, ik bedoel. Toch. Die meneer was alleen maar bezig om over liefde en goedheid te praten op jouw stoel. Het was erg interessant, hoor. En ik kan me niet voorstellen dat hij het kwaad meende. Deze oude deugniet kan alleen maar ellende brengen. Zijn gelukspillen houdt hij voor zichzelf... en dan waagt hij het om over liefde en goedheid te praten. Bah, als heer en als bommel walg ik van deze langharige figuur. Kalm toch, broeder... Doe toch niets waar je later spijt van zult krijgen? Dat zou ons erg bedroefd maken. Ga toch gemakkelijk zitten, dan krijg je een lekker kopje thee, Olly. Stikker bij indringer! Je staat het geluk van een heer in de weg. Een mooie blijdschapper ben je. Bah. Ik zal. Kan... Olie toch, pas op! Je zwaait tegen mijn kan aan! Kuit, duit! Hij valt! Oh, ik... oh. Wat vervelend is dat nu! Het was net zo gezellig. Ik, ik voel me lang niet goed. Ik kan niet oh. tegen dit geweld. Of, of, of zou de pil soms uitgewerkt zijn? Oh. Oh, ik weet niet wat er over mij kwam. Het moeten die pillen geweest zijn. Mm? Ze waren bedrog. Want het maakt niet gelukkig om te zijn... zoals men zou willen wezen. Arme Ollie. Mm. Doet het pijn? M maar, ja, Maar nog meer van binnen dan van buiten... Hmm, dit was te voorzien. Het is de straf voor onze hoogmoed. Kom, broeder, ja. laat ons huiswaarts keren. Hmm, begint weer zachtjes te regenen. Hmm. En mijn paraplu staat op Bommelstein. Hmm. We zijn weer even ver als we waren. Hmm. Rijk me de hand. Laten we geen bittere gevoelens tussen ons zijn. Het waren de pillen. Zo ben ik dus, als ik ben zoals ik zou willen zijn. Oeh, het is heel vreselijk. Van binnen zijn wij alle opgeblazen. Laat dit een les voor ons zijn. Op Bommelstein had Joost intussen geklopt, gewassen, geboend en geschropt... totdat tot zijn knieën knikten en de adem hem piepend uit de luchtpijp kwam. Uitgeput nam hij tenslotte op een emmer plaats. Oh. En daar zat hij nu dof voor zich uit te staren. Oh, dit is geen leven. Ik krijg er veel geld voor. Heel veel. Als ik me zo mag uitdrukken. Voor geld is alles te koop. <kwijnt> zegt de heer Olivier. Maar ik ben zo vrij om met hem van mening te verschillen. Een prettige dienst met harmonieuze ontspanning is meer waard dan geld. Nee, nu ik er goed over nadenk, neem ik hierbij mijn ontslag. En al dat geld zal ik op de schoorsteenmantel achterlaten, wanneer men mij toestaat. Joost, wat ga je doen? Je gaat toch niet weg, hoop ik? Inderdaad, heer Olivier. U moet mij verschonen. Ik heb gewerkt totdat de sappen mij in de koude kleren gingen zitten. Maar het gaat niet. Oh. Ik ben niet te koop. En de gedachte alleen al stuit mij tegen de borst. Ja. Ten slotte ben ik geen voetballer. Natuurlijk niet. Ik wist niet wat er in mij was gevaren. Het kwam allemaal van de pil. En toen ik was zoals ik zou willen zijn, was ik heel iemand anders dan ik ben. En geluk heeft het me niet gebracht. Het is heel vreselijk. Iedereen weet toch dat geld geen rol speelt. Een heer is niet te koop. Ook niet als hij een bediende is. Als u er zo over denkt, blijf ik. Ach. Met uw welnemen. Dat van die pil kon ik niet volgen. Ik geloof eerder dat alles komt door de slechte invloed van de zwarte zwadderneel. Hm. Als ik zo vrij mag zijn. Hm. Uh, als ik vragen mag, hm. waar is de heer Zwannen? Ik weet het niet. Hij heeft zijn paraplu gepakt en is zijn eigen weg gegaan. Maar je moet niet te kwaad over hem denken, Joost. Hij en ik waren erop uit om iedereen gelukkig te maken. En daar is tot nu toe niet veel van terechtgekomen. Het is heel moeilijk om te weten hoe je aan dat mooie werk beginnen moet. Ik bedoel, moet je iedereen geven wat hij hebben wil? Of moet je iedereen eerst alles afnemen wat hij heeft? Als je begrijpt wat ik bedoel. De oude pas is er niet meer. Ik had het kunnen weten. Die pillen waren mijn laatste kans, zei hij. En die kans heb ik verknoeid door mijn onbezonnenheid. Nu is hij dus vertrokken. Ik zal altijd door de regen moeten lopen. Die regen lijkt me vervelend. Waarom ga je het niet eens in een ander klimaat proberen? Tenslotte ben je hier nu lang genoeg geweest. Een ander klimaat? Ach... Overal waar ik kom, begint het zachtjes te regenen. En dat zal zo blijven totdat ik iets kan verzinnen dat geluk brengt. Trouwens, hier kan ik niet zomaar weggaan. Er is iets in deze streek dat mij vasthoudt. Hm. Iets dat je vasthoudt? Ja. Wat bedoel je? Het is een moeilijke vraag. Ik ben niet zeker. Er zijn bepaalde krachten... De heer Bommel heeft mij nodig om geluk te brengen... en ik heb geluk nodig om de regen kwijt te raken. Ja, wij hebben dezelfde mooie hoeping, ziet u. Maar we hebben het verkeerd aangepakt. We moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Ik zal hem bezoeken, dat we de handen ineen kunnen slaan. Dat gepraat is klets. Ik wil wedden dat er iets anders achter zit. Maar wat... Het wordt tijd dat wij opnieuw ons zegenrijk werk aanvatten, heer Bommel. U en ik. Ja. Maar hoe, zult u vragen. Mm -hmm. Wel nu. Na de laatste droevige ervaringen is het antwoord mij duidelijk geworden. U had gelijk, broeder. Neem iedereen af wat hij heeft en geef hem daarna terug. Na komt verblijden. Laat dat onze boodschap zijn. Zoiets heb ik wel eens gezegd... toen ik in de kou stond... terwijl thuis de kachel brandde. Maar ik zie er nu toch niet zoveel meer in. Zoals u het zegt... begint het idee me zelfs tegen de borst te stuiten. Ik geloof niet dat het een heer past. Zo, gelooft u dat niet? Wij zullen zien... gedaan moet het worden... want er mag niets onbeproefd worden gelaten. Dan doe ik het alleen... Dag, je Ollie. Dag, uh, jonge vriend. Sprak u met die zwarte uh, Hij wou me weer meetronen. M maar ik heb diepgaand nagedacht over alles wat er gebeurd is. En ik zie in dat ik op een gevaarlijk pad was geraakt. Het is allemaal zijn schuld, jonge vriend. Ik, ik ben zelfs lelijk tegen je geweest toen ik onder de invloed van zijn pillen was. Ik kan misschien beter niet meer uh, met hem omgaan. Wat jij... Hmm. Zo gemakkelijk komt u niet van de zwarte zwarte af. Huh? Waar hebt u de kippenveren gelaten die u op het kerkhof verstopt hebt? Vreemd. Toevallig dat je dat zegt, jonge vriend. Ik heb me al dikwijls afgevraagd of er een verband bestaat... tussen die veren en de zwarte... Uh, uh, de heer Zwadder, uh, bedoel ik. Weet je, ik wilde een beetje licht verspreiden... in deze ontevreden wereld. En Daarom heb ik gedaan wat in dat boek stond, als je begrijpt wat ik bedoel. En toen kwam Cornelis Swadder eraan... Zou ik hem hebben opgeroepen, vraag ik me soms af. Misschien wel. In ieder geval moeten die kippenveren terughalen en verbranden. Het kan zijn dat we dan van de ellende af zijn. Nee, nee, nee. Ik bedoel dit goed. En daarom is het misschien toch niet juist om hier zwadder in de steek te laten. Nu hij inziet dat ik gelijk had. Ja. Tenslotte heb ik hem opgeroepen om de wereld gelukkig te maken. Zeg nu zelf. En als ik hem in de steek laat, zijn we nog even ver ontevreden. Jammer. Ik dacht even dat het goed zou gaan. Dan ga ik alleen naar het kerkhof om de veren te zoeken die heer Bommel daar verstopt heeft. Ze moeten opgeruimd worden, dat is duidelijk. Dit moet een einde nemen. Ik moet en ik zal geluk brengen. Als ik niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Van deze loutering moet ik af... De straf van onwinderigheid zal toch uh, eens uitgeboet gaan. Stap in. Ik heb nog eens daar gedacht en het lijkt me onjuist om mij te onttrekken aan mijn plicht. Ik heb u tenslotte uh, uh, samen uit, samen thuis, bedoel ik. Ik wist wel dat u betere gevoelens wakker zouden worden. Let mijn voorzegging. Het zal u zelf in de eerste plaats gelukkig oh, no, Dat zou mooi zijn. Een heer wordt zo zelden begrepen. en Dat maakt hem soms erg eenzaam. Ach ja, een beetje geluk zou prettig zijn. Pas op, daar stond een waarschuwingsbord. Men krijgt zo gemakkelijk een ongeluk. Het gaat juist om geluk. Geld alleen maakt niet gelukkig. Dat wordt vaak niet begrepen. Het speelt geen rol op het gegeven Zachter, zachter, zachter. Deze snelheid zal ons rampspoed brengen. Dat was waar. De oude schicht raasde een houten brug op... die voor het gemak van voetgangers over de rivier de Dompel was aangelegd. Het bouwwerk raakte dan ook een lelijk ontzet en verloor zijn samenhang. Oh, oh, oh, oh, oh, wat, oh. Wat, wat gebeurt er? We gaan te gronden. Dit, dit is te oh. de graf. De hoog. Tom Poes was intussen naar het oude kerkhof gegaan. Gelukkig was het nog helder dag... zodat hij een goed zicht had op de vervallen zerken en scheve grafstenen. Maar... Toch begreep hij al gauw dat hij voor een moeilijke taak stond. Hier kan ik lang zoeken. Waar heeft heer Ollie die veren verstopt? Onder dode bladeren of achter een steen? Of zou hij ze soms begraven hebben? Nee, dit is onbegonnen werk als hij me niet vertelt waar hij ze gelaten heeft. Maar daar is hij natuurlijk te koppig voor. Vooral nu hij weer met de zwarte zwarterneel meegegaan is. Wat moet dat? Als er hier gegraven moet worden, zal ik dat doen, ventje. Ver slot van rekening ben ik de doodgraver. ik is de naam. En wie ben jij? Eh, uh, Boes. Ik graaf niet. Ik zoek naar een kruidje dat hier met een kippenhart en wat veren ergens verstopt is. Hebt u ze ook gezien? Ik moet ze vinden, want ik heb het idee dat heer Bommel anders lelijk in de moeilijkheden komt. Luister eens, ventje. Ik ben niet gediend van Beurnhazen en van je bazel begrijp ik geen smas. Ophoepeld! Uh. Auw! Oh. Het Dompelmeer is berucht om zijn kolken en driftige stromingen. Zodat het door watersporters gemeden wordt. Maar het is zeer visrijk. En de oude oele boeter trotseert dagelijks met zijn zoon de gevaren... om in het midden van de plas zijn net uit te werken. Net is zwaar. De vangst is weer goed, weer. Waarom hebben we geen motorflatpaar? Het is een oude wasdommer en dat hijsen is geen werk. keer doet alles mechanisch en hij haalt drie keer zoveel naar boven. Schaam je. Of jullie jongens zijn tegenwoordig allemaal ontevreden. Pas toch op dat geen kanker zal gestraft worden. Wees liever blij met deze rijke vangst. Maar zag je, aan, peer. Er komt iets geweldigs naar boven. Daar had de bejaarde gorrelvanger gelijk in. Het oppervlak van het meer werd gebroken door grote luchtpellen. En daarop verscheen het paars aangelopen gelaat van heel bom tussen de kurken van het net. Oh. Oh. Oh. Nou, noem je dat iets geweldigs? Is dat is je eigen vangst. Oh. Knap waardeloos, dat is het. Een mooie vangst, zwaar is die. Maar meer kan je niet van hem zeggen. Nee, dit is de straf voor ontevredenheid. Maar sta daar niet, help me liever. Er zit nog meer in het net. Ja. Het is trouwens een arme drenkeling. Wees blij dat we hem hebben kunnen redden. Wat, Wat hebben we aan een drenkeling? Breng je soms geld op? We kunnen het zo goed ophouden... want voor vis hebben we nu geen plaats meer in onze oude toppen. Ja. Ja. Ja. Weer een drenkeling... Er komt er nu van hem allemaal straf voor ontevreden praat. Roei, beer, We zetten ze aan land. Dacht, daar staan we alles. Een paar te water geraakte vakantiegangers. We kopen ervoor allemaal weggegooide tijd. Jongen toch, met die praat trek je het ongeluk aan. Hou er mee op. Je hebt nu kunnen zien waar het toe leidt. Schep vreugde in het goede werk dat we hebben mogen verrichten. En wees tevreden met de dankbaarheid die je uit de ogen van deze ongelukkige tegenstraalt. Ik kijk liever naar schepen en gorrels. We hebben geen ondernemingen voor het redden van drenkelingen. Krijgen we er soms een subsidie voor. Voor dit soort werk zocht de gemeente toch zeker. Maar voor betalen we anders onze belastingen. Ik ga net zo lief in de overbrugging... Wat moet er van ons worden? Als jij zo doorgaat, zullen we in rampen en ellende te gronden gaan. Jij roept de meerdrommel op met je zure taal. Pas op, een rotpunt! We zijn al land! Maar de oude Tommen is reddeloos. Dat gat in de bodem is niet meer te dichten. Dat komt ervan wanneer je zo'n wrak het meer op gaat. Het was een goed schip. Wat er is gebeurd, is de straf voor je ontevreden gedachten. Ik wil niets meer van je horen. Dank, goede lieden. Ik, ik, ik, ik, ik was bijna verdronken. Maar jullie hebben mij gered. Ja, mooie praatjes. Ja. Maar wat komen wij daarvoor? Onze goede bootjes naar de gorrels. Een heer weet zijn dankbaarheid te tonen. Ik, ik, ik zal u de schade betalen. Hier. Zo wordt goed werk beloond. Je had gelijk, ouwe. Je kunt een motorflat kopen. Een portefeuille. Leeg. Ik, ik heb die vissers alles gegeven wat ik bij me had. Meer kon ik toch niet doen? Het was genoeg. Ja. Hebt u niet gezien hoe gelukkig deze eenvoudige lieden waren? Vol verheuging zijn ze dir waar ze gaan. En u hebt nu met eigen ogen kunnen vaststellen dat mijn inzichten de juiste zijn. Welke inzichten? De inzichten die ik door uw woorden gekregen heb. Neem iemand zijn bezitting af en geef ze daarna greeklijk terug. Dat geeft verlustiging en behagen. Het bewijs is geleverd. Oh ja, maar nu is mijn bezit weg. De oude schicht is weg, mijn geld is weg... en mijn goede jas is naar de baan. Hoe komen we trouwens weer thuis? Foei, broer. Hm? Nou, neem liever deze mooie les ter harte. Hm? Wij waren bijna verdronken en zijn net op tijd gered. Hm? Bovendien bezitten we nu een bootlading vis die we hiervoor niet hadden. Hm? Wij hebben alle redenen om gelukkig te zijn. Hm? Zie dat toch in. Volgens de aanwijzingen van de heer Zwadder vulde heer Olly enige manden met vis en slofde moedeloos met zijn metgezel landinwaarts. Ik kan me maar niet gelukkig voelen. Mijn jas plakt aan mijn lichaam. En we slaan onaangenaam geuren uit. Bovendien voel ik een heel lelijke verkoudheid aankomen. Wat moeten we met deze zware manden? Hef het hoofd op, broeder. Hier is een hoofdweg vol verkeer. Bedenk dat die voortspoelende reizigers aangenaam verrast zullen zijn... wanneer ze bij ons een versnapering kunnen kopen. Kijk, ik zet er een paar kaarten op waarop ik schrijf. Verse vis, overheerlijk rivierbanket, billijke prijzen. Uw geld zal rijkelijk terugkomen. En dan zult u zich verlustigen in herwonnen levensvreugde. Ik zie dat niet zo... Ik verval meer en meer. En Joost heeft nu de thee klaar, en Dat is al een tijd geleden dat ik me tevreden heb gevoeld. En wie van mijn stand zit hier voor gek? Ik hoor u niet graag zo spreken. Denk toch aan uw eigen woorden. Na lijden volgt verblijden. Uh... Wat moet dat? Hebben jullie een venvergunning? En zijn die vissen onderzocht op vervuiling? Nee, het komt omdat wij er op gezeten hebben. Een ongeluk bedoel ik. Oh, dat is niet zo mooi, Bommel. Je nering wordt in beslag genomen. Zet die man in de wagen en vlug een beetje. Wij moeten gehoorzamen aan het over ons gestelde gezag. Zet zo ons leed slecht vergroten. Kom, broer. U, u, u begrijpt het verkeerd, commissaris. Ik bedoel, ik heb een ernstig ongeluk gehad. En ik heb recht op bijstand. Die zal je krijgen. Hoe is je naam? Ja, is... Kunnen we dit nu niet regelen? Kijk, ik heb schipbreuk geleden en toen heb ik mijn geld verloren. En nu ben ik een beetje in on ongelegenheid geraakt. Kunt u me niet even iets lenen, zodat ik met de bus naar huis kan gaan om te verschonen? Morgen betaal ik u terug. Dat nog? Omkopen van een ambtenaar in functie? Nee, dat wordt een zware drukker. Oh, de gramspoed pakt zich samen. Cornelis Wadder leunde steunzoekend tegen een spatpart van de politieauto. En op hetzelfde moment begon het voertuig te verzakken. Een lekker achterband. Een lekker achterband! De maat is vol. Dit riekt naar sabotage. Ach, ik, ik moet in mijn opgeblazenheid het lijden niet buiten zijn oevers laten treden. Ik heb je al lang in de gaten en zo gemakkelijk kom je er niet af. Het is mijn schuld niet. De heer Bommel is nu op een dieptepunt aangeland. En het wordt tijd dat ik aan anderen ga denken. Weg met mij. Zet die reserveband erop. Dat zal je leren om de politie voor aard te zetten. Schiet op. Dan zal ik je deze misselijke streek oogluikend door de vingers zien. Zwart is weggelopen. In de nood leert me zijn vrienden kennen. Ach ja, als heer staat met altijd alleen in de uren des gevaars. Oh, een mooie blijdschappen. Had ik maar naar Tom Poes geluisterd... en was ik maar niet opnieuw met die zwarte meegegaan. Maar nu is het te laat. Pas op! Je kijkt te veel te hoog op! Zo valt hij op! Kijk blijf op het al. In de Amberwet. Weglopen helpt je niet. We hebben je signalement. Oh, oh, oh. Het is ver met mij gekomen. Hier ga ik, vluchtende landloper. Eenzaam en geldeloos. In een kwade reuk en gezocht door de politie bedoel ik. En dat terwijl zeg maar ik alleen maar wat eenvoudig geluk zocht... door achter die zogenaamde blijdschapper aan te lopen. Een kwade genius, dat was het. Als iemand begrijpt wie ik bedoel... Ik heb hem zelf opgeroepen. Maar als ik hem ooit weer ontmoet, zal hij de toren wel een heer voelen. Waar zou die zijn? De heer Zwadder was al een heel eind uit de buurt. Hij had zich naar de donderpiek gehaast, waar hij zijn sterkste parapluen waren. En op de hoogste top zat hij nu naar de regen te kijken, die in steeds dichtere stromen neergutste. Hier pakt het zwerk zich samen... als ik mij in ootmoed neerzet. Hier stort het hemelwater in volle teugen... over de armzalige om hem te louteren. Nooit heb ik de moed gehad... maar door de woorden van de heer Bommel zie ik het licht. Al de regen op deze hoogte zal de stromen doen zwellen... en het dal onder water zetten. Maar uit de daarna invallende droogte... ...zal een groot gevoel van verheugenis ontbloeien. Ach, meneer Bommel. Het is een mooie avond, nietwaar? Ja. Echt weer voor een lange wandeling. Ja. Oh. Maar dat zit er voor ons middenstanders niet aan. Ja. Ik moet naar huis voor mijn boekhouding en nu, ja. nu heb ik pech. Hm? Mijn bestelwagen wil niet starten. Niet starten? Ja, ja. Oh. Ik heb honger. Uh, ik, ik heb geen geld, bedoel ik. Uh, de politie. Uh... Als ik nu maar boven op de heuvel was, zou het wel lukken. Dan kon ik de auto naar beneden laten glijden. En dan zou de motor wel aanslaan. Maar ja, uh, hoe kom ik daar? Als ik eens duw. Ik bedoel, uh, voor een zakje sprits, uh, zal ik duwen. Ja, uh, blijf je maar achter het stuur zitten. Uh, die betere klanten hebben soms nog vreemde kuren. Wie had zo eens nu van de heer Bommel verwacht? En die spits had hij toch op rekening kunnen krijgen? In de vallende duisternis daalde de heer Zwadder van de bergpiek af. De regen kletterde op zijn paraplu. En naast het pad bruisten wilde watervalletjes, waar hij glimlachend naar keek. Het zegenrijk gevolg van mijn verblijf op de bergtop: Zuiver hemelwater. Dat lijden en watersnood in het dal zal brengen. Ik moet mij hoeden voor hovardij. Maar het is wel zeker dat de brave landbouwers tot grote verheuging zullen komen. Wanneer het water weer wegtrekt. Heer Bommel had intussen het voertuig van de kradenier Grootgerid over de heuvel geduwd. En al afdalende startte de motor meteen, zodat de middenstander uit het gezicht verdween. Nadat hij zijn sprits had opgegeten, vervolgde heer Ollie schokkerig zijn eenzame weg. Tot zijn verrassing stapte hij onderaan de hoogte in water, zodat zijn gedachten plotseling frisser werden. Ja, ik dacht al. Het regent. Maar het is erger dan ik dacht. Dit is een overstroming. De rivier hiernaast loopt over. Oh, alsof ik geen nattigheid genoeg gevoeld heb. Maar dit kan er nog wel bij. Oh, hoe zal ik ooit thuis raken? Komt er dan nou nooit een einde aan de ellende? Tompoes, die weer op weg was naar het kerkhof, bleef verbaasd staan. Aan zijn voeten vloeide een stroompje dat er nooit geweest was. En het kwam uit de richting van de begraafplaats. Vervelend. Op die manier wordt het nog moeilijker om de kippenveren van heer Olly te vinden. En wat doen al die mensen zo laat nog op de weg? Staan daar niet. Zie je niet dat het land onderloopt? We moeten deken maken. Deken maken? Wel, water staat op. Die overstroming is vast het werk van Zwarterneel. Ik moet vannacht die veren vinden voordat er een ramp komt. De heer Zwadder dacht er anders over. Hij holde met hoge passen van de berg af. En de eerste die hij in het oog kreeg, was heer Olly, die moeizaam over de weg waarde. Water, water, overal waar ik kom begint het te regenen, maar op de donderpiek wordt het een zondvloed. En nu komt er een overstroming die het kwaad zal wegspoelen en het geluk in zijn baan zal meevoeren. Dit is de grote zuivering, broeder. Uf. Die overstroming is er al. Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Ik, ik wil niets meer te maken hebben met jou en je blijdschap. Toen ik op het dieptepunt van mijn loopbaan was aangekomen, heb je me laphartig in de steek gelaten. En zoiets vergeeft een bommel niet licht. Vooral niet nu je het land laat overstromen door die misselijke regen die je met je meevoert. Het is een ongemak. Nou... Een oppervlakkig iemand zou in weningen neer gaan zitten. Maar wij niet. Laten we denken aan de zegeningen van het hemelwater. Dat reinigend langs de wegen en over de landerijen trekt. En dat grote vreugde zal geven als het weer weg. We, weet je wat ik dacht toen ik onbemiddeld over de velden zwierf? Als ik die zwartegneel ooit weer ontmoet, zal hij de toren van een heer voelen. Dat dacht ik. En als ik niet zo moe was, zou ik me eraan houden. Maar, maar denk dan eens aan het geluk als de zon weer gaat schijnen. Allerwege blijdschap en verlustiging. Bah, zolang jij er bent is er geen geluk. Zonder jou was het leven vreugdeloos ja, en met jou is het een ramp. Hoe kom ik van je af met mijn zwakke krachten? Dat gaat niet. Tom Poes zag het tegenop om op het ondergelopen kerkhof... naar het akelige bundeltje kiprestanten te gaan zoeken... Want hij had geen idee waar heer Bommel het verstopt had. En toch moet ik het vinden. Het is de enige manier om van de zwarte af te komen. Ik zal het van mijn geluk moeten hebben. Het beekje dat door de overstroming veroorzaakt was... voerde rottend gebladerte en allerlei onbestemde zaken met zich mee. Daartussen bevond zich een soort pluim... die zachtjes wappende in de nachtwind... En die helder belicht vecht toen de maan een ogenblikje door het wolkendek brak. Hebbes, Dit is geluk hebben! Een kippenhart samengebonden met het kruidje zevendood en een paar kippenveren. Dit is het! Nu is het gauw afgelopen met de ellende. Hoe kan deze ellende ooit aflopen? Je maakt misbruik van mijn zwakke toestand... en je denkt dat je hier maar kan blijven zitten... terwijl je misselijke regen over de verkeersweg loopt. Ga weg, voordat ik mijn uitputting vergeet. ze, broeder. Denk toch aan het geluk van anderen. Een, een, een heer beheerst zich altijd... maar zijn toren is soms sterker dan zijn vermoeidheid. Maak dat je wegkomt. Ik kan niet, ik kan niet. Er is iets dat me hier vasthoudt in het vuur met die kippenrest. Zo, nu is er niets meer... wat de zwarte zwartaneel nog niet had. Kom tot inkeer... voordat u een ongeluk begaat. want We zijn er immers om geluk te brengen. Uit lijden komt verblijden. Dat zijn uw eigen woorden. Oh. Oh. Nee. Het is toch vreemd wat een heer vermag. Had ik maar eerder krachtig ingegrepen, dan zou me heel wat ellende bespaard zijn. Er was hier iets dat hem vasthield, zei hij. Nu, daar heb ik mooi een einde aan gemaakt. Ondanks mijn ondervoede toestand. Het is mij niet vergund om de zegenrijke gevolgen van mijn arbeid galen te slaan. Ik ben verjaagd. En nu ben ik even ver als toen ik begon. Altijd in de regen. Ga je op reis, meneertje? Kan je zomaar ineens weg? Ja, ik weet niet hoe het komt, maar... ineens voelde ik dat er niets was wat mij hier nog vasthield. En bovendien is men hier niet rijp voor de ware blijdschap. Kom maar op de bok. Je hebt het in deze streken lelijk verbrotteld. Maar misschien kunnen ze ergens anders hun blijdschapper gebruiken. En ik ben bereid je nog eens een kansje te geven. Ten slotte ben ik de kwaadste niet. In die eenvoudige wagen heerst minstens nog vrolijkheid. Daar gaat troost van uit voor de heer, die aan het einde van zijn kracht is. Het was nog prille ochtend toen heer Bommel eindelijk het huisje van Tom Poes passeerde. Heer Olly, ja. hoe is het ermee? Hoe voelt u zich nu? Oh, uitgeput. Oh, als ik je alles zou vertellen wat ik mee heb gemaakt, zou je me niet geloven. Het is meer dan een heer verdragen kan. Maar toch ben ik voldaan. Oh, voldaan? Ja, ik heb met levensgevaar de zwarte zwadderdeel verjaagd. Het heeft het uiterste van mijn zwakke krachten gewerkt, maar het land is van een groot gevaar bevrijd. Dat zie ik nu in, jonge vriend. Dat is prettig. Ja, ja. U had nooit met die kippenveren moeten beginnen, want uit zoiets komt nooit iets goeds. Kippenveren? Mm -hmm. Onzin. Het was gewoon mijn fijn instinct dat me in staat stelde op een rechtvaardige wijze tuchtigend op te treden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Ik hoop dat u een prettig tochtje hebt gemaakt, heer Olivier. Nou... Men zegt dat er hier en daar een overstroming is... en ik was bang dat u pech met de oude schicht zou krijgen. Die is in het water gevallen... en ik ben door de stroom meegesleurd. Het was vreselijk. Zeer betreurenswaardig. Ja. Het ontbijt is gereed oh. met uw goedvinden. Oh, oh dat ruikt goed... Het is wonderlijk hoe tevreden men zich kan voelen na doorstaande beproevingen. Ik had dat niet gedacht in alle ellende die ik heb meegemaakt. Oh, het is te veel om op te noemen. Hm. Hm. Maar dat mooie gevoel komt natuurlijk door de voldoening over een goed volbrachte taak. Uh, uh, wil je de garage vragen of ze de oude schicht willen opvissen, Joost? Zeer wel, heer Olivier. Hm. Men moet het slecht gehad hebben om het goede te kunnen waarderen, zei Zwadderneel. Hij beweerde trouwens dat u hem dat geleerd had. Dat hadden we zonder die kippenveren dus ook wel kunnen weten. Een heer weet soms meer dan hij zelf weet. <laughs> en die veren, ach, die waren maar een aardigheidje dat hier niets mee te maken heeft. Mm -hmm. Ik heb het nu over het geluk en de blijdschap die ik innerlijk voel. En jullie ook, hoop ik. Mm -hmm. Iedereen moet nu toch wel blij zijn dat de regen is opgehouden. Daar was inderdaad iedereen blij over. Zelfs een paar boeren die niet ver vandaar hun akker monsterden. Bedrijf daar gaan we bieden. Maar me dunkt dat er wel een extra steunregeling uit de bus zal komen. Mogelijk, maar ik voor mij ben blij dat de overstroming over is. Gewoon blij, weet je wel? Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Terbraak.